Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland zijn het afgelopen paasweekend zeker elf motorrijders om het leven gekomen. De ongelukken waren in het hele land. De oorzaken verschilden, maar veel ongelukken gebeuren volgens de politie doordat motorrijders te hard rijden of geen kennis van de wegen hebben. Door het mooie weer waren extra veel motorrijders op pad. Ook in Nederland waren er het afgelopen weekend veel ongelukken met motorrijders, maar daarbij vielen voor zover bekend geen doden. Wel raakten verschillende mensen zwaar gewond. De aanslagen in Sri Lanka hebben aan nog twee Nederlanders het leven gekost. Vandaag werd bekend dat een vrouw van 48 en een meisje van 12 zijn omgekomen. Ze woonden niet in Nederland. Gisteren was al duidelijk dat een Nederlandse vrouw van 54 om het leven was gekomen bij de aanslagen op Sri Lanka. Het dodental van de aanslagen staat op 290. De zeven daders waren volgens de regering moslim-extremisten uit Sri Lanka. Bij een busongeluk in Bolivia zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. 24 inzittenden raakten gewond. De bus probeerde een vrachtwagen in te halen... maar botste daarbij op een andere truck... en stortte in een ravijn van 200 meter diep. Het ongeluk gebeurde op 80 kilometer van de stad La Paz. Nabestaanden en vrienden van de vier jonge mannen... die vanochtend vroeg om het leven kwamen bij een ongeluk op de A1 bij Deventer... hebben een spontane herdenking gehouden... Met 12 tot 14 auto's stopten ze aan het begin van de avond op de plek van het ongeluk en legden bloemen neer. De politie was niet op de hoogte van de herdenking, maar had er wel begrip voor en sloot voor de veiligheid één rijstrook af. Het weer. Vannacht is het helder met minima rond 9 graden. Overdag is het zondag met sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Wadden en rond 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Mankind has lost the fight against its own avarice. Time for me. Face louder remix. The mix I got the salted flavors MCs in my balls and curl up like quavers Merriam pon them worst in bad weather fight Bye.